Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is flink wat geld uitgeloofd voor tips over de verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht. Werd bekendgemaakt in Opsporing Verzocht. Nou, het is van het grootste belang dat Vong zo snel mogelijk wordt aangehouden. En daarom heeft het Openbaar Ministerie zojuist besloten om een beloning uit te loven... van 30.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de vindplaats en aanhouding van Vong. Hij wordt ervan verdacht zijn ex en haar moeder te hebben neergeschoten afgelopen zaterdag. Dag. De moeder overleefde dat niet. De politie weet dat hij van auto is gewisseld na de schietpartij. Zijn tweede vluchtauto werd vandaag gevonden. Ook in het buitenland wordt er naar hem gezocht. PSV heeft in de Eredivisie weer punten verspeeld. De club ging vanavond met 1-0 onderuit bij FC Emmen. De vijfde nederlaag van dit seizoen. De Eindhovenaren moesten lang met zijn tieners spelen. Je hoort een moedeloze Xavi Simons. Ja, moet je gewoon wikkelen. Uh, en... Uh proberen om die gewoon de side net te scoren. Maar ja, dat lukte gewoon niet. En uh, we het gewoon in een uh, ja, kutfase, denk ik. Justin Bieber heeft de muziekrechten van zijn nummers verkocht aan een Brits muziekbedrijf. Voor de 290 tracks kan Bieber een megabedrag van 200 miljoen dollar verwachten. We weten niet of de verkoop iets te maken heeft met zijn gezondheid. Bieber heeft een syndroom waardoor hij last heeft van een gezichtsverlamming. Daarom heeft hij laatst een paar concerten uitgesteld. En vandaag zijn de wijzers van de Doomsday-klok weer aangepast. Die symbolische klok is bedacht door wetenschappers. Hiermee willen ze laten zien hoe dicht de mensheid zit bij het einde van de beschaving. De tijd nu 90 seconden voor 12 De members van de Science and Security Board... move the hands of the doomsday clock forward. We move the clock forward... the closest it has ever been to midnight. Het is nu 90 seconden middernacht. De wetenschappers zien de nucleaire dreiging uit Rusland, klimaatverandering en pandemieën als een bedreiging voor de mensheid. De wereld was het veiligst in 1991, vlak na de Koude Oorlog. Toen stond de klok op 17 minuten voor middernacht. Het weer nog: vannacht kan het vriezen en het kan mistig zijn. Morgen bewolkt, maar wel droog: het wordt 1 tot 4 graden.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 eyes i like the way that they reflect my thoughts and what is in this air it feels like feathery dust everywhere and as i breathe it in i breathe the masculine scent of his skin go all Calling on me.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 The shark can be seen that's new